Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. NAVO zegt het Westen het Iraakse leger moet helpen bij de bestrijding van IS. Luchtaanvallen zijn volgens Stoltenberg niet genoeg om de extremisten te verslaan. De NAVO is niet betrokken bij de luchtaanvallen op Syrië en Irak. Maar verschillende lidstaten maken wel deel uit van de internationale coalitie... die onder leiding van de VS de aanvallen uitvoert. Nederland doet in Irak mee met 6 F-16's. Stoltenberg zegt dat hij met de Iraakse regering praat over het trainen van de Iraakse Nederlands besloot vorig jaar al om 130 militairen naar Irak te sturen voor het trainen van militaire eenheden en politietroepen. Griekenland wil niet onderhandelen over nieuwe noodsteun van de Europese Unie en het internationaal monetair fonds. De nieuwe minister van Financiën, Varoufakis, zegt dat hij niet wil samenwerken met het officiële onderhandelingsteam, de Trojka. Na een gesprek met voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep, zei Varoufakis dat de Trojka is gebouwd op een rot fundament. De Griekse minister zegt dat Europa de helft van de Griekse schuld moet kwijtschelden. Dijsselbloem benadrukte tijdens het gesprek dat Griekenland zich aan de gemaakte afspraken moet houden om te bezuinigen en te hervormen. Staatssecretaris Teven zet de bezuiniging op de rechtsbijstand door, ondanks verzet in de Eerste Kamer. De maatregel betekent dat advocaten in de rechtsbijstandszaken minder vergoed krijgen. De Eerste Kamer is tegen de besparing, omdat daardoor rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen onbereikbaar zou worden. Teven zegt dat hij geen andere keuze heeft vanwege tekort op zijn begroting. En neemt een algemene maatregel van bestuur om de bezuinigingen op de rechtsbijstand toch te kunnen doorvoeren. Het weer, een gebied met regen, natte sneeuw. Een land in maarts gewone sneeuw trekt van noordwest naar oost. Het verkeer kan daar last van hebben. Aan zee staat een stevige westelijke wind. Vannacht wordt het droog met minima rond het vriespunt. Maar is er wel kans op gladheid. Morgen enige tijd zon. In het zuiden soms regen. En dan wordt het 3 tot 5 graden. Dit was het en -E. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zie het.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 En natuurlijk, misschien kijk je wel gezellig mee via ons digitale televisiekanaal. Van En ja, je kunt ook via onze website www.cfmzandvoort natuurlijk meekijken via de livestream. Ik zwaai even naar de camera. Eén goedenavond. Op Zandvoorts grootste dansvoer. Hij is weer geopend. En we trappen af met Fierce en Maxi Divine met Studio 54. In deze geweldige plaats van Eelke Klein, Mistakes I've Made... ...in de Zonderling Remix. We zijn uitgekomen op Spinning Records. En deze jongens doen het goed hoor. Spinning Records. En Spinning Deep. Alleen maar klappers de laatste tijd. En dat is ook wat er voor jullie klaar staat de komende twee uur. Want vanavond, hij is er. De one and only DJ Dion Sydney Van 10 tot 11 Non-stop in de mix. In dat eerste uur. Een hoop nieuwtjes. Onze mailbox, hij zit barstens vol... Dus we zoeken de krent uit de pap. En dat doen we ook met de, de lekkers hits. En als je zegt lekkere hits. Nou wat heb je dan nog meer klaarstaan? Nou we hebben een hele nieuwe mixmash. Hij komt pas in februari uit. Maar wij van zie het. Natuurlijk we hebben hem hier. En deze plaats van Ed Sheeran. Don't in de Don Diablo remix. Hij blijft gewoon zo lekker. Dat we hem nog even keihard in even knallen. Blaas je speakers er maar mee op je buren maar een beetje. Of waar gewoon? Nog eens een dansje. Dit is See It! I don't f*** with my, love. my heart is so cold All over my home I don't wanna know that, babe. Don't f*** with my Told her she knows, take aim and reload I don't wanna know that, they Don't fuck do with my love Don't fuck do with my I called an old friend Thinking that the trouble could wait. Then I drank right and A week later for turn I reckon she was only Looking for a lover to burn But I gave her my time For two or three nights Then I put it on pause Until the moment was right I went away Four months Until her pies crossed again She told me I was never looking for a friend Maybe you could swing By my room around ten Baby bring yeah. a lemon And a bottle of gin We'll be in between the sheets Till the 8am Baby if you wanted me Chami, samen met Marshall Jefferson. Move your body. Een oudje in een nieuwe, ja, ja, nieuwe jas. En een jas die hopen we deze zomer hopelijk zo weinig mogelijk uh, aan te hoeven. En dat brengen we gelijk alweer bij zomer. En dan zeggen we, wat gaan we doen deze zomer? Nou, de opening van Bloomingdale XXL 2015. Jawel, hij staat al in mijn agenda. Op zondag 15 maart jij... Je verwacht het nu nog niet, maar dan is toch echt... de opening van de Bloomingdale Beach. Ja, officieel dus de start van het zomerseizoen tijdens Bloomingdale XXL, de Grand Opening 2015. Een flinke doosje zon, zee, strand, maar vooral... biet. Dit zijn de perfecte ingrediënten... om de sold Zoldout openingseditie in te luiden. De line-up, hij is nog niet bekend... maar je kunt wel je tickets halen en ja, je weet het. Ze zijn nu nog... Goedkoper. En je weet zeker dat je een kaartje in handen hebt. Early bird tickets zijn... Zoals ik al zeg. Compleet uitverkocht. Er zijn twee ticketrondes om je tickets te halen. Tot 23 februari hebben snelle beslissers de tijd om voor 15 euro exclusief fee... Tickets te halen op Ticketscript. En ja, na die 23 februari gaat ronde 2 in... En zijn tickets geprijsd op, jawel, 20 euro exclusief fee... Vorig jaar bewezen de extra extra large edities jouw zomer een extra dimensie te geven. Mocht je denken van wat heb ik gemist nou, ga dan eventjes naar YouTube, even intikken. Bloomingdale Experience 2014 de trailer. En dan denk je hier moet ik bij zijn. Dus zet het vast in je agenda. Bloomingdale XXL de Grand Opening 2015. Op zondag 15 maart 2015. De line-up. Die ga ik binnenkort aan jullie bekendmaken. En wil je zelf alles in de gaten houden? Ga dan naar de site www.bloomingdalebeach.com. Tot zover, dit nieuwtje. En van het ene nieuwtje gaan we naar nieuwe muziek. En als ik zeg nieuwe muziek, nou, dan zeg ik gewoon. Deze plaats. DBN versus Jordan Fair Cut the cat through this only I could Samen through met Oni en Sky Ik zeg Exclusief hier al bij jouw C-Fam Zandvoort Binnenkort Te koop Op een label Mixmash Nu Cut the cat through, I through this. this I get through this I make it, Through this. I'm gonna get through this. I'm gonna take, gotta take my mind off of you. Give me just a second and I'll be alright. Surely one more moment couldn't break my heart. Give me till tomorrow then I'll be okay. Just another day. The government of the coming of the law, the government of the government of the government the government of the government of the government of the government of the government of the government of the the government the government of the government of the government the government of the the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government the government of the government of the government of the government of the government the the government the the the the Pull The girl of the rope and she bend over. Me the ship and drop the anchor. The girl beg to let in Me back The girl drop the Me the and the anchor. of dance, dance, dance, dance, I'm just that drop the ship and drop the anchor The girls make like the ragazza come in the shower I'm back off, my pants, on all over The girls drop the soap and shit I'm just going just, drop just, just, the anchor The like her, the anchor. Een lekkere rauwe trek bij Dennis Ramon en Roog de trek United Rhythm, uitgekomen op Voodoo Records en Sulu Records. En ja, zeg je de naam Roog? We dus zeggen gelijk het feestje Fink Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oftewel 25 plus. Want ja, na een zeer succesvol 2014 gaat Fink ook in 2015 verder met de succesvolle eh, formule... voor 25-plussers in Haarlem en omstreken. Om te beginnen op zaterdag 7 februari... in de vertrouwde Haardemse lichtfabriek. De basisingrediënten veranderen niet in het nieuwe jaar. Volwassen 25 plus publiek wijn- en champagnebar... Een toplocatie en uiteraard House Music All Night Long. De beste artiesten en DJ's weten het publiek een lange tijd te boeien... en worden alleen maar beter als ze de tijd krijgen. DJ Roog is één van deze DJ's. Roog, wel bekend van Hartzell samen met zijn broeder. Oftewel Housequake samen met Eric E. Ja, Wat was de twee keer te gast eerder op Vincent en dat smaakte duidelijk naar meer... Ja, Roog zal tijdens zijn twee uur durende set ondersteund worden door de prachtige vocalen van Mavis Aqua. Verwacht van deze housegoedoe naast nieuw materiaal, zoals deze laatste track met Dennis Ramon. ook enkele klappers van houseklassiekers en vergeten juweeltjes. Ja, naast Roog maken ook Jasper Clash en Vincent Resident Alex Cruz hun opwachting. Jasper Clash stond afgelopen zomer op vele festivals en is Resident DJ van Mads on Sunday en Alex Cruz is bezig met een flinke internationale carrière. Ja, een superavond uit met kwaliteit op ieder gebied. Vincent denkt aan de volwassen clubber. Ja, de early bird tickets, daar zijn ze weer. Ze kosten slechts 12 euro exclusief pre-sale fee. En zijn nu verkrijgbaar op www.lichtfabriek.nl en www.vink-zink.nl De reguliere tickets kosten 16 euro exclusief pre-sale fee. En ja, voor alle updates en laatste nieuwtjes... ga je naar www.vpuk.com. Slash vink sync En ja, wil je een kaartje kopen? Dat kan ook via de site van Ticketscript. Hier vind je hem natuurlijk ook. Tot zover dit nieuwtje. En gauw naar nieuwe muziek. En dat gaan we doen. Met de nieuwe van Patrick Hagenaar. De Colorcoat Remix van Dancing. En als je zegt, ja, dit is uh, zo'n geweldige... Ja, hij, hij maakt regelmatig uh, bootlegs, remixes. Maar dit is uh, weer op zijn eigen label een nieuwe, echt nieuwe remix. Eerder hoorde je hem ook al in ja, de sets van Oliver Twist, Nicky Romero, om maar een paar namen te noemen. Maar nu echt. Wij zien het op jouw 106.9. Dit is Sea It met Denton. Lekker groeven met Cheese in. Binnenkort uit op het label Spinning Records. En ja, ik zei het al eerder in deze uitzending. Ze zijn lekker bezig. En ja, wat ook lekker bezig is. Volgende week vrijdag. CFM. Een speciale 25-jarige jubileumsuitzending. En ook zie je het. Ja, wij doen er ook gewoon lekker aan mee. Vanaf 9 tot 12. Dus jij ja, hoort het goed. Drie uur lang. Keiharde beats op je radio. Maar niet alleen de keiharde beats. We duiken ook eventjes in de geschiedenis. 1990, dat was het jaar dat CFM begon. En wat was er toen? Hip en Happening. Waar stond je toen te dansen in de clubs? Of misschien was je er nog wel helemaal niet. En uh, denk je nou van... Uh, Goh, wat een geinige remix. Is dat een uh, nieuwe plaat? Nee, dat was zo'n fijne plaat uit de jaren 90. Dus we gaan daar volgende week even op terugblikken. Natuurlijk, DJ Dion Sydney. hij is erbij en we gaan samen, DJ JK, DJ Dion Zinnie back to back. En geloof me, dat gaat een waar feest worden. En wij zouden het fijn vinden als je er ook gewoon bij bent. Dus volgende week, vrijdagavond, dan heb jij jouw radio natuurlijk op de 106.9 of de 104.5. Of kom gezellig een kijkje nemen. Bij ons in de studio op de tolweg is echt helemaal leuk als jij daarbij bent. En wat ook helemaal leuk is, is de nieuwe track Kickers Sex tune, Future Kutje sax. Oftewel Gary Chaos en Dan Aslo, Future Cutjea Sucks. Je hoort hem nu, bij jouw CFM Zandvoort, see it in the house. En zometeen naar de klok van 10. the one and only DJ Dion Sydney. Maar nu eerst, carry chaos. Come on, come on.